8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Van Bijsterveld noemt onderwijstaking onverantwoord. Sterke daling, aantal verkeersboetes en evenoude landkaart gevonden van Zuid-Nederland en België. <tot> Minister Van Bijsterveld noemt het ronduit onverantwoord... dat scholen vandaag dicht zijn vanwege de landelijke onderwijsstaking. Zo'n 20.000 leraren staken tegen verhoging van het aantal lesuren... en de inkorting van de zomervakantie. Veel lesuren vallen uit en 160 scholen blijven helemaal dicht. De stakers zijn bang voor een hogere werkdruk. Maar volgens Van Bijsteveld krijgen ze juist meer ruimte... om de werkdruk te spreiden. Vanmiddag is er een grote manifestatie in de jaarbeurs in Utrecht. Daar worden duizenden leraren verwacht. Van Bijsterveld gaat er niet heen. Ze is niet uitgenodigd om te komen spreken. Schoolbesturen moeten binnen een jaar inventariseren of er in hun schoolgebouwen asbest voorkomt. Dat zei het staatssecretaris Atzma, de Tweede Kamer. Het gaat om schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1994. Volgens Atzma moeten scholen hun verantwoordelijkheid nemen. De staatssecretaris vroeg vorig jaar scholen al de gebouwen op asbest te controleren. Ongeveer de helft van de scholen heeft dat gedaan. Bij zo'n 1300 scholen is asbest aangetroffen. Ouders, leraren en andere betrokkenen kunnen vanaf vandaag op internet zien of hun school al op asbest is onderzocht. Het aantal verkeersboetes is vorig jaar fors gedaald. Van bijna 11 miljoen naar minder dan 10 miljoen. Vooral hard rijden werd minder vaak beboet. En daar werden vorig jaar 900.000 boetes minder vooruitgedeeld dan in het jaar daarvoor. Dat kwam onder meer doordat er veel aan de wegen werd gewerkt. Daardoor stonden trajectcontrolesystemen vaker uit. Oude systemen moeten bij wegwerkzaamheden uit... omdat ze geen rekening houden met variabele snelheden. De komende jaren worden nieuwe systemen geïnstalleerd... die daar minder gevoelig voor zijn. Zo'n 15 van de tandartsen heeft zijn tarieven per 1 januari fors verhoogd. Sommige dure tandartsen vragen zelfs twee keer zoveel voor bepaalde behandelingen als collega's. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Zorgverzekeraar VGZ bevestigt dat beeld. Uit cijfers van het bedrijf blijkt dat de prijzen bij deze groep tandartsen zeker 20 hoger liggen. De tandartsen mogen sinds 1 januari hun prijzen zelf bepalen. De meeste tandartsen wijken niet veel af van hun concurrenten. Maar er zijn uitzonderingen. Minister Schippers heeft gedreigd het experiment te stoppen als tandartsen te veel gaan vragen. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat klanten moeten worden gewaarschuwd tegen dure tandartsen. Ze willen dat er een zwarte lijst wordt opgesteld. De overgangsregering in Libië heeft gewapende groepen niet goed in de hand. De VN waarschuwt daarom voor oplaaiend geweld en escalaties. Bij gevechten in de stad Beni Walid vielen begin deze week vier doden. De VN is ook bezorgd over de vele gevangenissen in Libië die in handen zijn van oud-strijders en niet worden beheerd door de regering. Duizenden aanhangers van de verdreven leider Gaddafi worden door militante groepen vastgehouden in geheime gevangenissen. Er zijn berichten dat gevangenen worden gemarteld. De VN wil daarom dat de voormalige opstandelingen de leiding van de gevangenissen snel overdragen aan het Libische ministerie van Justitie. In het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro is een gebouw van 18 verdiepingen ingestort. Enkele gebouwen in de buurt zijn daardoor beschadigd. Het is niet duidelijk of er doden zijn. In het puin wordt naar slachtoffers gezocht. Het gebouw zou een zakencentrum zijn. Doordat het s'avonds instortte was het mogelijk leeg. Wel zijn er berichten dat er bouwvakkers aan het werk waren. Het gebouw in Rio de Janeiro stortte in nadat er een sterke gaslucht was geroken en er een explosie was gehoord. Maar de Braziliaanse autoriteiten houden er ook rekening mee dat het gebouw instortte door een constructiefout. In Breda is een landkaart van Zuid-Nederland en België uit 1557 gevonden. Volgens experts is het de oudst bekende kaart van het gebied. Een medewerker in een antiquariaat merkte dat er iets verstopt zat achter in een oud boek. Toen hij het tegen het licht hield, bleek er een kaart in vastgeplakt te zitten. Bij iedere plaats is een kleine tekening gemaakt van een kerk of een kasteel. En opvallend is ook de aanwezigheid van de Haringvloot en de Spaanse vloot op de Noordzee. Volgens Omroep Brabant is de kaart verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Die wil hem gaan tentoonstellen. Kim Kleisters heeft op de Open Australische Kampioenschappen in de halve finale verloren. De winnares van vorig jaar kon niet op tegen Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Het werd 6-4, 1-6 en 6-3. Azarenka speelt de finale tegen Maria Sharapova of Petra Kvitova. Dan het weer nog vanochtend bewolkt en wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag van het westen uit meer regen. En het wordt 4 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. Morgen af toe zon, met name in de kustgebieden. Smiddags kans op een bui. En het wordt ongeveer 6 graden. AWB ah, verkeersinformatie: 47 files, 180 kilometer bij elkaar. Ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Echt veel bijzonders is er niet aan de hand, behalve dan een paar aanrijdingen. En dat zorgt voor file op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Valkenswaard: 5 kilometer. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum: 4 kilometer. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Moordrecht. Drie kilometer na een ongeluk. En daar is de linker rijstrook dicht.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 Het wordt hoog tijd voor een andere bank. Niet weer zo'n deftige, dure kantoren, overal marmer. Een bank waar ze je kennen. Ja, maar ze zeggen goeiemorgen, meneer De Vries. Zo'n bank is er. De regiobank. Een bank zonder poespas of gedoe. En toch een complete bank. Betalen, sparen, alles. Zeggen ze ook altijd, wij zijn uw bank. Regiobank. Wie is de mol? Nog zes kandidaten en één mol...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 Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Dat is nog eens een goede morgen. En dit kost dan ook nog eens bij de ene tandarts... twee maal zo veel als bij de andere. Enkele politieke partijen vragen al om een zwarte lijst van dure tandartsen. We spreken straks de voorzitter van de branchevereniging. Nou, leraren staken vandaag tegen de urennorm. We praten zo met de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, Walter Drescher. Maar ook met minister van Bijsterveld van Onderwijs. Die is boos over dit protest van de docenten. Maar eerst naar Duitsland waar de geheime dienst wel heel actief is. Nou, er is daar grote ophef ontstaan omdat de Binnenlandse Veiligheidsdienst... 27 bondsdagsleden van de linkse partij die linken in de gaten blijkt te houden. Zaken kwam aan het licht door het Duitse weekblad Der Spiegel. Contact met onze correspondent in Berlijn, Wouter Meijer. Wouter, de gekozen parlementsleden die in de gaten worden gehouden door de geheime dienst. Is dat de normale gang van zaken? Nou, het gaat wel ver, hoor. Kijk, die partijen, de Linken, die werd al in de gaten gehouden... door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dat was bekend. Daar protesteren ze al jaren tegen, ook bij de rechter. Maar het gebeurt gewoon. Maar nu is voor het eerst een concrete lijst... met 27 leden van de Bondsdag. En ook nog een aantal mensen uit regionale parlementen bekend geworden. Die dus als personen worden gevolgd. En sinds gisteren is bekend dat ze niet alleen passief worden gevolgd. Hè, dat uh, doet die geheime dienst ook. Die houdt knipselmappen bij van wat mensen het openbaar zeggen. Om eens te kijken wat het nou voor mensen zijn. Maar dat ze ook actief worden worden gevolgd, ze worden afgeluisterd, ze worden geschaduwd, er zijn op een aantal mensen informanten opgezet. En dat is natuurlijk wel extreem voor mensen die al jarenlang in de bonddag zitten. Het is echt de top van de fractie, mensen als Gregor Gysi en, en zijn omgeving. Uh, en mensen waar het natuurlijk niet mee eens hoeft te zijn, maar om nou te zeggen dat ze een bedreiging zijn voor de rechtsstaat en de democratie, zoals de Vervassingsschutz beweert, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, dat gaat wel erg ver. Ja, hoe hebben de parlementsleden van Die linker inmiddels gereageerd? Ja, verontwaardig natuurlijk. Het is ook koren op hun molen, omdat ze al jarenlang protesteren tegen het feit dat die partij op de lijst staat van organisaties die gewoon standaard worden gevolgd door de uh, inlichtingendiensten krijgen zij nu des te meer gelijk in hun verontwaardiging. Uh, ze vinden het natuurlijk onterecht en ze vrezen bovendien... dat, hun dat het gedaan wordt niet van vanwege de, inderdaad het officiële doel... maar ook nog om hun partij gewoon in diskrediet te brengen. Dat het een politiek doel heeft. Uh, de fractievoorzitter Gregor Gysi, die zei gisteren... als mensen ons nou horen op, af en toe op de televisie of de radio... en ze denken, nou, daar wil ik wel op stemmen op die partij. En dan lezen ze straks in de krant dat wij persoonlijk... op de lijst van de geheime dienst staan. Dan stemmen ze natuurlijk niet meer op ons. Vertrouwen ons niet meer. En wat extra kwaad bloedzet is dat de minister van Binnenlandse Zaken om het te rechtvaardigen de parallel trekt met extreem rechts, de, de neonaties waar we de laatste tijd veel over hebben gehoord. Daar zijn ze natuurlijk ook voedend over, over die vergelijking. Ja, nu is het bekend. Wat nu? Nou, ja, Er is vandaag een spoeddebat in de Bondsdag over... Uh, maar de minister van Binnenlandse Zaken die zal waarschijnlijk blijven verdedigen... dat het uh, goed is, dat het juist de bedoeling is... dat dit soort organisaties, zoals hij altijd zegt, uh, worden gevolgd, worden geschaduwd. Uh, hij heeft wel gisteren beloofd dat hij nog eens naar die lijst zal kijken... of het al deze gevallen, 27 mensen uit de fractie, of dat nou echt nodig is. Maar het laatste wordt er ook nog niet over gezegd. De liberalen, die ook in de regering van Merkel zitten... Uh, die zijn het er eigenlijk niet mee eens. Dus het wordt ook een conflict in de regering... Ja, en de komende tijd zal het, de discussie natuurlijk weer aanwakkeren over die inlichtingendienst. Uh, het is tenslotte dezelfde dienst van wie we nu weten dat ze ontzettend veel steken hebben laten vallen bij het opsporen van die neonaties. En nu zie je dat ze nog steeds denken dat het, ja, dat het de moeite is om tientallen communisten te schaduwen. Die inderdaad wel eens dingen zeggen die de meeste Duitsers erg links vinden, maar die als personen helemaal geen gevaar opleveren. He, dus ze schaduwen ook bijna alleen de Oost-Duitsers binnen de link. Kortom, het is een heel ouderwets idee om je daarop zo te concentreren, terwijl ze al jarenlang bijvoorbeeld veel te weinig aandacht hebben besteed aan extreemrechts. Ja. Dus ook de inlichtingendienst komt hierdoor weer opnieuw onder vuur te liggen. Ja. En begrijpen we jou nou goed dat, dat deze actie, dat volgen van deze mensen van die linker dat dat niet gelijk stopt? Dat, dat stopt niet. Nee, dat, nee. Gaat, dat, dat gaat in principe door. Het enige wat nu onthuld is, is inderdaad de lijst van concreet 27 mensen. Ja. Um, van Gregor Gysi... Die heeft ook uh, bij de rechter bedongen al een tijdje geleden, maar hij heeft hem nu eindelijk gekregen dat zijn akte wordt vrijgegeven. Dus hij laat nu vol trots en verontwaardiging, natuurlijk, steeds voor de camera's zijn map zien. Die inderdaad grotendeels bestaat uit, uh, uit krantenartikelen. Dus dingen die jij en ik, als je heel veel tijd hadden, ook hadden kunnen verzamelen. Daar hoef je helemaal geen geheim agent voor te zijn. Het is een beetje bizar eigenlijk dat een geheime dienst zoveel tijd en manuren stopt in het. Ja, bijhouden van knipselmappen over parlementsleden. Maar af en toe zijn er bladzijden weggehaald. En dan, dan staat er alleen maar een witte bladzijden. Dan staat er bladzijde 42 is weg. En dat is dan zogenaamd gedaan om de informanten te beschermen. Ja. En dat is natuurlijk bizar. Wouter Meijer over de veiligheidsdienst in Duitsland... die dus linkse parlementsleden volgt. Straks meer over de onderwijstaking en later over de tandartsen. Eerst naar Brussel, een van de meest imposante gebouwen... daar het Justitiepaleis, heeft namelijk een probleem. Te veel? Ingangen en geen toegangscontrole. Je loopt zo met een wapen de rechtcel in. En dus heeft de nieuwe minister van Justitie in België opdracht gegeven om het belangrijkste gerechtsgebouw van België met spoed beter te beveiligen. Onze correspondent Joris van Poppel ging maar eens kijken. Het is een mastodont. Een enorme berg van pilaren, steen en stijgers. Midden in Brussel. Het Brusselse gerechtsgebouw. Hier bij de ingang staat Leopold II, heeft dit in 1883 geopend. En het is indrukwekkend. Pilaren van 20 meter hoog, vrouwenjustitia daarboven, grote leeuwenkoppen... en alles van marmer en overal standbeelden van rechters. Dit gebouw is gemaakt om eerbied af te dwingen voor de rechtspraak. Maar het gerechtsgebouw heeft ook een probleem. Het is bijna niet te beveiligen. 28 ingangen zijn er. Gemaakt van kleine houten deurtjes. Geen toegangsspoortjes, geen metaaldetector, geen bewaking, geen politieagenten. Je loopt er zo naar binnen. Een enorme hal in. Dit is de toegang via de perking van de advocaten. En daar helemaal beneden is ook nog een toegang... die uh, verbinding geeft met de perking van uh, de leden van het Hof van beroep. Alex Talon, de deken van de Vlaamse Orde van Advocaten in Brussel, is bezorgd. Men laat het open, men controleert ook niet wie binnenkomt... en men controleert ook niet de mensen onverwachts die hier binnen zijn. En het is al fout gegaan. Drie jaar geleden is een verdachte door kompanen schietend met kalasjnikovs uit een rechtszaal gehaald. Bij een andere schietpartij kwamen een rechter en een griffier om het leven. Iemand kan hier inderdaad met een, met een, een, een revolver binnenlopen... zonder dat hij eh, enige controlemaatregel moet hmm. eh, verwachten. Een van de problemen is ook dat men... Uh, van dit gebouw geen geen volledige plannen bezit. Geen plattegrond? Geen plattegrond, geen, geen, geen afgewerkte plannen, geen plannen S-beeld zoals men dat ook noemt uh, Men heeft wel een aantal uh, schetsen, men heeft ook een aantal plannen. Men heeft trouwens nog uh, ik denk drie jaar geleden heeft de toenmalige conservator, ik weet niet in welke benedenverdieping, kelder, heeft hij nog een aantal plannen teruggevonden. Oh, wat een geluk. En hij was daar heel blij mee. Hij heeft zo vastgesteld dat er toegangen waren van hieruit naar het gebouw hiernaast, onder de straat door. Dus er waren nog specifieke uh, ondergrondse tunnels gebouwd. Om... En die waren vergeten? En die waren volledig vergeten en die staan niet open op die toon, maar die bestaan dus wel nu heb ik er toch één gevonden. Naast een deur waar leer op zit. De leer zit een beetje los en daaronder zie je gewoon... Daar zit gewoon gasstro in. Dat komt er zo'n beetje uit op die deur geplakt. Maar voor die deur staat een metaaldetectorpoortje. Niet aangesloten. Daarnaast staat een houten kistje. Dat kan gewoon open. Ach, daar zit de stroomkabel in. En wat elektronica die vooral grijs en verstoft is. Ja, de renovatie... Men heeft al sinds dat ik advocaat ben in 1981, waren hier al stellingen rond dit gebouw. Die staan er nu nog. En die staan er nu nog altijd. Er is geen zekerheid dat indien men ze wegneemt... er niet meer stenen zouden afbrokkelen van de gevel. Dus men, men moet ze voorlopig laten staan. Dus de stijgers voor de restauratie ja. zijn eigenlijk vergroeid met het gebouw. <laughs> ja, ik zou zeggen de stijgers zelf zijn ook aan renovatie toe. Maar het is toch ondenkbaar dat zo'n mooi gebouw in België zo slecht onderhouden wordt. Hoe kan dat? Ja, dat is een kwestie van het budget te kunnen vrijmaken, vrees ik. En dat is er niet voldoende op dit ogenblik. Het zijn dus renovatiewerken die moeten gebeuren. Het zijn ook uh, moder moderniseringswerken. De minister van Justitie die wil binnen twee weken een plan om dit gebouw veiliger te maken. 20.000 worden er verwacht, leraren die boos zijn op de minister en haar plannen. En de minister is met die staking op dit moment niet blij. Hoort u zo meer over. Eerst zombakker bij de ANWB met de verkeersinformatie. En die bestaat vooral uit ongelukken. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Valkenswaard. En daar staat inmiddels 8 kilometer file. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor het Gouden Aquaduct, 5 kilometer... De oorzaak is een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Moordrecht. En daar staat 3 kilometer file. De linkerrijstrook is staat dicht. Ook een aanrijding op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Dat zorgt voor 4 kilometer file. En na een ongeluk op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda tussen Best en Knopend de Baars, inmiddels al 12 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ruim 160 middelbare scholen staken vandaag, althans de docenten daar, tegen het kabinetsbeleid. De leraren en leerlingen zijn boos over het hoge aantal lesuren, het verplichte aantal uren. We hebben nu contact met minister van Bijsterveld van Onderwijs. Goedemorgen, mevrouw van Bijsterveld. Goedemorgen. Een grote lerarenstaking en wij begrijpen dat u daar niet zo blij mee bent. Waarom niet? Nee, uh, dat klopt. Uh, in, op veel scholen zijn op dit moment toetsen En ik vind op zo'n moment uh, moeten de scholen gewoon open zijn en rust en structuur bieden aan uh, de jongeren. En uh, daarbij vind ik ook gewoon dat eigenlijk elke les heel belangrijk is en dat lessen gewoon door moeten gaan. Uh, maar twee, uh, men uh, demonstreert volgens mij ook voor het verkeerde doel. Mm -hmm. Want de nieuwe wet is een, toch een grote verbetering, ondanks de verandering die de Tweede Kamer op een punt heeft aangebracht, ten opzichte van de oude wet. Ja. En daarnaast ben ik sowieso niet zo van staken, ik ben gewoon meer van werken. Nee, begrijp ik maar, ze hebben wel uw aandacht. Uh, natuurlijk, uh, leraren hebben altijd mijn aandacht. Eén, omdat ik een grote waardering voor heb voor het werk wat men verzet. En uh, dat is echt, uh, uh, op heel veel scholen vergt uh, dat echt een forse inzet. Maar dat is nou juist de reden dat we deze wet uh, hebben uh, gestuurd naar de Kamer. Nou, de Kamer die heeft inderdaad op twee punten uh, in meerderheid de wet aangepast, uh, verscherpt. Uh, dat klopt uh, met die 1040 uur in de eerste twee jaar. Maar ik heb dat alleen gedaan onder de conditie dat er meer ruimte zou komen... voor de scholen over alle jaren heen om maatwerkactiviteiten te doen. Ja. En dat betekent per saldo nog altijd een versoepeling... naast alle andere voordelen die in deze wet uh, aanwezig zijn. Ja, u, u zegt ze krijgen daar ook wat voor terug voor die 1040 klopt. uren. Uh, maar dat heeft u dan blijkbaar niet goed uitgelegd. Bent u een beetje uh, in gebreken gebleven? Ik heb uh, uh, heel veel gecommuniceerd, uh, maar... ik. Ik heb wel het idee dat het uh, icoon van de 1040 uh, door uh, de vakbonden ook met name dankbaar gebruikt is om uh, de boel te mobiliseren. Um, maar uh, ik denk dat men in uh, Utrecht straks... maar ook uh, degene die thuis zitten uh, voor de staking... zich zeer goed moeten realiseren. Dat als de wens verhoord wordt... we teruggaan naar een oude wet. Uh, we kennen in Nederland geen wetteloosheid. Dus het is of de nieuwe wet met zijn voordelen... Uh, alleen in de eerste twee jaar 2040, niet in de hele onderbouw voor HAVO-VWO. Meer maatwerkuren, meer ruimte voor professionalisering... lesuitvalbeleid, zodat we niet meer die op ok huren hebben... Uh, inspraak op de kwaliteit van de lessen voor leerkrachten en, lera en leerlingen en ouders. Uh, kortom, vele voordelen. Nou. En als die en de wet niet doorgaat, gaan we terug naar de oude wet... en dat is drie jaar lang, de eerste drie jaar... HVO-VWO, 1040 uur. En niet al die verruimingen nee, uh, en verbeteringen. Minister van duidelijk. Blijft u nog even bij ons? Uh, ja? We gaan even naar Walter Drescher van de Algemene Onderwijsbond. Meneer Drescher, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, u hoort dat de minister is niet blij met die staking van vandaag. Uh, er zijn toetsweken en u hindert op deze manier... Uh, verstoort de rust op school en zorgt ervoor... dat leerlingen die toetsweken niet goed kunnen doen. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk... Iedere keer als er zoiets is, dan zijn er natuurlijk duizend en één redenen waarom je dat niet juist op die dag zou moeten doen. Dus dat vind ik nou niet zo goed. Uh, we hebben er vanaf gezien om dit op Tweede Kerstdag te houden, zal ik maar zeggen. Uh, dus daarom doen we het vandaag. Uh, de minister had bovendien deze staking ook heel gemakkelijk kunnen voorkomen. We hebben een half jaar geleden hebben we een alternatief bij haar neergelegd. ...waarin eh, aan de wensen van de politiek voldaan wordt. Maar daar heeft ze niet over willen praten. Ze is haar eigen weg gegaan. Mm -hmm. Ze heeft eh, dingen eh, voorgesteld waarvan eh, ze wist... ...want dat hebben wij haar natuurlijk verteld, dat de leraren daar niks in zagen... Ja, nu is ze verbaasd dat die mensen niet blij zijn met dat geweldige ja. cadeau wat, uh, wat ze hem maar gedaan hebben. Maar heeft u het cadeau wel uitgepakt, meneer Drescher? Want uh, de, de minister zegt, uh, u moet weliswaar een uh, verplicht aantal uren gaan draaien, 1040. Maar er is veel meer ruimte voor maatwerk gecreëerd. Uh, heeft u daar wel ja, goed naar gekeken? Ik, ik, ik, dat maatwerk is een beetje een, een, een, een containerbegrip. Ik als, wat ik als leraar dus vooral merk van maatwerk is dat uh, de, de ene dag is Pietje niet in de les, de volgende dag is Jantje niet in de les en ik uh, moet me drie keer in de ronde werken om bijspijkerprogramma's te organiseren om inhaalproefwerken te maken enzovoort. Dat soort maatwerk. Daardoor krijg ik dus heel veel extra werk, dus daar zit ik ook niet op te wachten. Hmm, maar er zit bijvoorbeeld ook in meneer Drescher 60 uur die je kunt rekenen als lesuren... en dat gaat, kun je besteden aan activiteiten. Dat geeft u toch lucht? Ja, jawel, de, de, die lucht willen wij ook. He? Alleen, nou. daar willen we dus wel dan uh, ook zelf uh, afspraken over maken... en uh, de, de, die, die, die ruimte om die afspraken te maken, die wordt ons juist ontnomen doordat de minister op de stoel van uh, de uh, sociale partners gaat zitten en, uh, de, en zegt van uh, dit uh, ga ik voor u bieden en geloof me nou maar, dit is het beste voor u. Ja. Goed, nou ja, vandaag dus deze staking. Uh, wij hebben al begrepen dat de minister... we gaan zo nog even terug naar de minister... Uh, dat zij heeft aangegeven dat ze niet voor de populariteitsprijs gaat. Dus uh, ze stelt zich hard op. Gaat u door met staken, meneer Drescher? Er zijn vervolgacties uh, acties gepland, maar het is gebruikelijk om altijd even de reacties af te wachten nadat het, uh, het, uh, de actie plaatsgevonden heeft. Het is natuurlijk heel belangrijk uh, wat de Eerste Kamer gaat doen uh, met dit onderwerp. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere onderwerpen waarmee uh, wij uh, met de minister oneenigheid hebben. Ja. Dus ook daar zullen nog uh, acties uh, verwacht mogen worden. Mm. Mevrouw Van Bijstenveld, u krijgt er nog een harde dobber aan. Um, u legt te veel de voordelen op die, uh, die eraan kleven, zegt uh, meneer Drescher. Ja, nou, ja, allereerst wil ik. Vast dat het de adresje nog afgewogen heeft om het tweede kerstdag te demonstreren. Dat had in ieder geval niet te kosten gegaan van lessen. Dat is één. En twee, wat betreft die maatwerkactiviteiten, dat zijn vaak activiteiten die nu al op school gebeuren en uh, maar heel beperkt mochten meetellen en nu ruimer mogen meetellen. En uh, inderdaad, er komt uh, nog meer actie aan. Uh, maar uh, ik denk dat de vakbonden zich ook goed moeten realiseren: een minister heeft een wetsvoorstel, wat ...compleet voldeed aan de wensen die er waren. Maar er is in Nederland ook nog een democratie. En ik kan niet regeren bij decreet, uh, Dus ik heb mij uiteindelijk ook... Uh, naar de democratie uiteindelijk te voegen. En, maar daar wel een heel slim... ...compromis uh, uit te halen waar dat mogelijk is. En dat heb ik gedaan. En dat maakt dat de beginselen van de wet... ...gewoon echt overeind zijn gebleven. zoals de commissie die mij daar ooit over adviseerde... Uh, uh, voor ogen had. Ja, dat is de commissie Cornielje, maar ik begrijp dus oh. dat, dat wat u nu uh, waar u mee komt met dat voorstel, dat dat ook niet uw ideale oplossing is. Uh, nee, ik was inderdaad met een ander wetsvoorstel naar de Kamer gegaan, maar we kennen de democratie in Nederland. Ja. De Kamer uh, wilde in meerderheid uh, uh, meer lesuren uh, in die eerste twee uur. Dan heb ik gezegd, als dat de bedoeling is, dan wil ik daar extra ruimte voor maatwerk voor alle ja. jaren overheen. En daarmee is het per saldo, mijn inziens, nog een, uh, een plus geworden voor ja. de ja. uh, Goden. Grappig groen. toch eigenlijk dat u het ergens wel eens bent he, met de Bonden? Nou, ik ben het niet eens met de bonden, want ik ben uiteindelijk van mening dat het compromis ja. ook een heel goed compromis nee, is. En ik vind om daarvoor te gaan staken, gelet op het feit dat het een veel bredere wet is, waar heel veel andere voordelen in zitten. En dan denk ik mensen, een gemiste kans, ga heel hard lobbyen bij Prima. de Eerste Kamer, dat die aangenomen wordt. Dat zou mijn inzet zijn. Minister Van Bijsterveld, bedankt dat u ons even het woord wil te woord wilt staan. En Walter Drescher van de Onderwijsbond ook bedankt. Vijf voor half negen gaan we nog even naar de bioscoop. Tenminste, wij niet. Uh, blinden en doven die kunnen ook naar de bioscoop. Steeds makkelijker, steeds vaker. Zo was er gisteren in Amsterdam bijvoorbeeld... een speciale vertoning van de nieuwe film Zuuskind van Roelof van den Berg. En blinden en doven konden de film daar... door speciale aanpassingen heel intens beleven. Gary van Pinksteren beleefde mee. Meneer, u staat hier buiten en u gaat zo naar de film. Maar u bent blind. Hoe gaat u dat precies doen? Ja, als u dat mij nou vijf jaar geleden had gevraagd... dan had ik gezegd, ik ga helemaal niet naar de film. Want het is niks voor als je blind bent. Maar toen ben ik een paar moment naar de eerste film met audiodescriptie gegaan. Realiseerde... Audiodescriptie, wat ja, toen is dat? Hoe heet dat. Hè, dat er dus een speciaal geluidsspoor is. Dat krijg je in een oortje op je oor. En dat betekent dat je dus tussen de dialogen door... hoort wat er op het scherm gebeurt. Dus als iemand boos de deur uit loopt... hij kijkt boos en uh, loopt naar zijn auto toe. Dan hoor je je de deur van de, de, de, de, de, de, de, de, de auto dichtgaan. Dus daardoor kun je begrijpen wat, die, wat er precies gebeurt. Want anders is die film gewoon veel te visueel. Hierboven in de zaal zitten niet eens zo heel veel mensen. Het is niet chockvol. Maar er zit wel bijvoorbeeld iemand met een hond bij zich. Een blinde Je ziet ook vrij veel blinde stokken. Nou, mevrouw, u zit hier met een mooie gele Labrador bij u. Want u ziet niet, hè, u heeft nee, die hond. Ik ben uh, eigenlijk zeg maar blind. En film is echt iets wat, waar ik normaal niet naartoe ga. En uh, met die Audi-description vind ik het toch wel... Uh, ja, is het heel goed te doen. De dramatische muziek die aanswelt. Dat staat er als ondertitel bij de film, zodat ook doven kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Hoe ja. beviel het? Ja, nou, het is natuurlijk een ongelooflijk indrukwekkend verhaal... waar ik erg van uh, onder de indruk ben. En wat me bij film overvalt is de heftigheid van het geluid... en dan het heftige verhaal. En het is uh, heel indringend en ik merk dat ik dat niet zo gewend ben. Ja, het is indringender dan dat je dat thuis op televisie of met een... Ja, kijk, op televisie heb je niet zo de gedetailleerde en, en eh, ja, eh, audiodescription, hè. Dus degene die alles er rondomheen vertelt, die doet dat op, eigenlijk op een hele... Uh, neutrale manier, maar daardoor is, de, is het contrast met de heftige geluiden zo sterk. En uh, ja, ik merk dat ik, dat, dat, dat ik daar erg van onder de indruk ben. Ja, Wat mm, maakt het dan extra veel gevoelens los? Ja, dat vind ik van wel. Ja, ja, ik heb de hele tijd wel heel erg gespannen erbij gezeten. En uh, ja, ik voel me er ook van aangeslagen. Ja. Meneer Roel van Houten, u heeft mede het initiatief genomen om de audiotracks bij films beschikbaar te maken. Kunnen we dat nou ook in, de bios, in alle bioscopen straks zien, films met zo'n audiotrack? We hebben contact met een hele grote bioscoopketen... en die gaat binnenkort zijn eerste bioscoop inrichten met audiodescriptie. En doordat het nu allemaal digitaal is, kan het ook met ondertiteling voor doven en slechthorenden. En we hopen dat dat een begin is, zodat het over het hele land verspreid gewoon dit soort bioscopen zijn. Dus volgens u zit er toekomst in? Absoluut zit hier toekomst in. Ook omdat er meer bioscopen zullen komen, omdat een aantal producenten enthousiast zijn, omdat het film voor ons wil en omdat onze mensen ook in grotere, steeds grotere mate zeggen: dit is leuk. Arjen van een bezocht onder andere de film Suskind samen met blinden en doven van Roelen van den Berg. Speciaal geschikt gemaakt voor blinden en doven. Even naar het laatste nieuws vanaf de Australian Open. Daar was de wedstrijd tussen Sharapova en Kvitova gaande. Nou, Sharapova heeft in een zware partij uiteindelijk gewonnen in drie sets. Zij gaat dus naar de finale waar ze zal spelen tegen Victoria Azarenka. Hoort u straks meer over.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 Van Bijsterveld noemt onderwijsstaking onverantwoord... en sterke daling aantal verkeersboetes. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Minister Van Bijsterveld noemt het ronduit onverantwoord... dat scholen vandaag dicht zijn vanwege de landelijke onderwijsstaking. Zo'n 20.000 leraren staken tegen de verhoging van het aantal lesuren... en de inkorting van de zomervakantie. De leraren zijn bang voor een hogere werkdruk. Minister Van Bijsterveld.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 Vooral hard rijden werd minder vaak beboet. Daar werden vorig jaar 900.000 boetes minder voor uitgedeeld dan in het jaar ervoor. Het Openbaar Ministerie over de oorzaak. Op de economie doet het wat minder. En er zijn minder mensen op de weg, dus dat maakt ook dat er minder overtredingen zijn. En daarnaast kun je niet uitsluiten dat als mensen drie keer een bon op de deurmat hebben gehad... dat ze daarna ook denken, ik ga me iets beter aan de regels houden. En de daling komt verder doordat er veel aan de weg werd gewerkt. Daardoor stonden trajectcontrolesystemen vaker uit.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 PvdA-kamerlid Kuiken pleit voor een zwarte lijst. Het liefst zou ik stoppen met het experiment. Maar zolang dat niet kan, zie ik als noodgreep... dat verzekeraars maar met een zwarte lijst moeten komen. We moeten in ieder geval wel helder maken... dat niet alle tandartsprijzen bij elke tandarts hetzelfde is. Uh, en dat men er goed bewust voor is voordat je de stoel gaat liggen... Uh, en je een vulling of een kroon uh, laat zetten. En minister Schippers heeft gedreigd om dat experiment... met die vrije tarieven te stoppen als de tandartsen te veel gaan vragen. Schoolbesturen moeten binnen een jaar inventariseren of er in hun schoolgebouwen asbest voorkomt, anders worden ze daartoe verplicht. Dat zei het staatssecretaris Atzma in een brief van de Tweede Kamer. Het gaat om schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1994. De staatssecretaris vroeg vorig jaar de scholen al de gebouwen op asbest te controleren. Bij zo'n 1300 scholen werd toen asbest aangetroffen. In Breda is een landkaart gevonden van Zuid-Nederland en België uit 1557. Volgens experts is het de oudst bekende kaart van het gebied. Een antiquaar vond de kaart verstopt achterin een oud boek... dat hij een jaar geleden op een beurs had gekocht. Er was een handelaar die heeft die kaart uit een atlas gehaald. Maar die, die kaart was niet alleen. Dat was, er was ook een uh, chroniek bij, dus een geschiedschrijving. En op het laatste blad, aan de achterkant, was die kaart geplakt... Je kon alleen zien als je tegen het licht hield. Bij iedere plaats is een kleine tekening gemaakt van een kerk of een kasteel. En opvallend is ook de aanwezigheid van de Haringvloot en de Spaanse vloot op de Noordzee. Volgens Umbro Brabant is die kaart verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, want die wil hem gaan tentoonstellen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De komende dagen komt de wind nog uit zuidelijke richting en is het wisselvallig en vrij zacht. In de loop van het weekend draait de wind naar het oosten en begint een periode met vorst in de nachten en overdag temperaturen die soms amper boven nul uitkomen. Vandaag bevinden we ons nog in vrij zachte lucht. Het wordt 4 graden in het noordoosten, tot 8 in het zuidwesten en er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind. Vanochtend is het daarbij zwaar bewolkt en valt af en toe wat regen of motregen. In de loop van de middag volgt vanuit het westen meer regen. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en klaart het breed op. Aan zee is vannacht nog wel kans op een enkele bui. Het koelt af tot 3 graden aan zee en waarde rond het vriespunt in het binnenland. Morgen is er veel ruimte voor de zon, maar vooral in het westen is er ook kans op een enkele bui. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt een graad of 7. AWB verkeersinformatie: 55 files, 215 kilometer bij elkaar... En dat is wat meer dan gebruikelijk om deze tijd. En dat heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij Valkenzwaard. Daar staat inmiddels 8 kilometer file. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... bij Breukelen 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht... bij Gratum 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor het Gouden Aquaduct, 7 kilometer. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Moordrecht. Daar staat 3 kilometer file, de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven zorgt een ongeluk bij Moergestel voor 4 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. En de andere kant op, richting Breda, was ook een ongeluk gebeurd bij Moergestel. Er Staat nog wel 9 kilometer file, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Oud totaalglans laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Spaarloon wordt spaar online. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Goedemorgen, het is 7 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Dat hebben we hebben het over de Australian Open in Melbourne. Halve finales voor de vrouwen zitten erop. Mark Brasser, goedemorgen. Goedemorgen, hè. Ja, Sharapova, door tegen Kvitova. Het werd 6-2, 3-6 en 6-4. Dat klinkt als een pittige partij. Was dat ook? Ja, dat was, dat was zeker een pittige partij. Uh, heel erg close. Uh, soms goed. Uh, vaak niet goed, maar wel ontzettend spannend inderdaad. En de spanning vergoede veel, zeker in die, in die laatste set. 4-4 uh, werd het op een gegeven moment. Ja, dan, dan spelen er andere dingen mee dan alleen maar het tennis. Dan gaan er de, de zenuwen meespelen. Wie is er nog het fitst? Nou, dat bleek uiteindelijk Sharapova te zijn. Ze won met 6-4 in de derde set. Maar hoe close het was om aan te geven Sharapova Pova in deze wedstrijd 85 punten gemaakt. Kvitova 84. Ja, zo klein was het verschil. En dat geldt eigenlijk ook voor die andere halve finale... tussen Victoria Azarenka en Kim Kleisters. Hetzelfde verhaal. Soms goed, vaak niet goed. Maar wel heel erg spannend. Heel wisselvallig van beide speelsters. Maar ook in deze partij vergoede de spanning heel erg veel. Eerste set 6-4 voor Azarenka. Toen Kleisters de tweede set met 6-1. Ook in deze partij dus een derde set. En die ging met 6-3 naar Victoria Azarenka. Omdat Kim Kleisters aan het einde van die derde set... Of eigenlijk in die hele derde set gewoon iets te veel fouten maakte. Bijna het helft van het totaal aantal fouten maakte ze in die derde set. Maar als we onder deze partij een streep zetten, alles uh, optellen bij elkaar. dan zien we dat Kleisters 91 punten heeft gemaakt. En, uh, en Azarenka 90 punten. Dus ook in deze partij, maar zeg maar één puntje verschil in het totaal aantal punten. Wedstrijden van meer dan twee uur. Maar goed, dat telt allemaal niet meer. De finale is bekend: een wit Rusin tegen een Rusin. Dus dus uh, Azarenka tegen. Uh, Maria Sharapova in de finale. En ja, buiten dat de titel op het spel staat... gaat het in die partij ook om de nummer één positie op de wereldranglijst. Want welke speelster de Australian Open wint... die is ook de nummer, nieuwe nummer één van de wereld. Kijk eens aan. Hè. En we blijven straks natuurlijk met z'n allen zitten voor de buis. Ja, want, ja dat, uh, dat zou ik zeker doen, ja. half tien ja. de strijd in de eerste halve finale... bij de mannen tussen Roger Federer en Rafael Nadal. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, ik verwacht een fantastische wedstrijd. Kijk, heel oneerbiedig kun je zeggen dat we het voorprogramma nu hebben gehad. En dat, dat we inderdaad kunnen gaan zitten. Dat dat, dat ja, de, de wedstrijd uh, der wedstrijden. Dit is al jarenlang uh, de clash in het internationale tennis. Uh, 26 keer geloof ik al tegen elkaar gespeeld en Nadal uh, ver in het voordeel heeft 17 keer gewonnen van Federer. Maar dat soort dingen tellen allemaal niet. Het gaat om het, om het moment van nu. Het gaat ongetwijfeld een heel uh, boeiend en, en hard gevecht worden. Beide spelers in vorm. Beide spelers hebben niet heel veel energie verspeeld zeg maar, om in deze halve finale te komen. Ze zijn allebei fit. Er is niemand die, die, die pijntjes heeft of, of of excuses heeft. Ze gaan er allebei uh, vol voor. Uh, en ja, dat belooft uh, nog maar weer eens een, een, een fantastische strijd te worden tussen deze twee giganten. We gaan kijken met z'n allen. Mark Brasser, dank je wel voor nu. Uh, u kunt het volgen trouwens via onze website. Uh, moet u even klikken. Aan de rechterkant staat een geel vakje. En daar uh, in Open vanaf half tien de halve finale live. Federer tegen Nadal. Dan naar de Tweede Kamer. Die houdt vandaag een hoorzitting over de voetbalwet. September afgelopen jaar is die van kracht geworden. En er is veel kritiek op die wet, omdat geweld op en rond de voetbalvelden... niet snel en niet effectief kan worden aangepakt. Daar gaan we over praten met burgemeester Ahmed Abutaleb van Rotterdam. Meneer Abutaleb, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u kunt uh, met die wet werken, ruim een jaar al. We hebben de rellen bij het Maasgebouw bij de Kuip nog duidelijk op het netvlies. Heeft u toen die voetbalwet gebruikt en kunnen gebruiken? Uh, Jazeker. Uh, overigens, ik heb uh, volgens mij uh, als een van de weinige burgemeesters onmiddellijk na het publiceren van de wet uh, gezegd dat die wet uh, goed bruikbaar is om allerlei uh, overlastsituaties in de wijken aan te pakken. Want daar kun je hem ook voor gebruiken. Maar veel minder. Uh, om daar voetbalhoedigens mee, mee te bestrijden. Uh, ik heb hem gebruikt afgelopen keer in, uh, in zo'n tiental gevallen. waarbij ik een meldplicht heb opgelegd aan Hoedigens. Uh, aan uh, een gebiedsverbod heb opgelegd aan Hoedigens. Uh, aan uh, en nog een paar andere situaties waarvoor hij gebruikt uh, is. En soms had hij en Zeep het bij de rechter. Uh, uh, dat is volgens mij bij ons één of twee keer uh, gebeurd. Maar hij kent uh, als het gaat om voetbalvandalisme aanzienlijk uh, uh, uh, veel meer beperkingen dan als het gaat om het bestrijden van overlast in wijken. Uh, even, uh, even naar die zeeparts bij de rechter. Waar zat hem dat dan in? Nou, dan gaat het over de, de vraag uh, of je een uh, voldoende uh, stevig dossier hebt uh, om iemand uh, een, uh, een, uh, een gebiedsverbod op te leggen. Uh, en, uh, een van de manko's in de wet is dat uh, iemand uh, eerst in herhaling moet treden. Dus niet een eerste situatie uh, dat je iemand alvast kunt aanpakken. Maar uh, dan moet ik aan de Rotterdamse uitleggen. Sorry hoor, maar deze meneer moet nog een keertje in de fout gaan. wil ik hem aanpakken. Ja. Dat is bij, bij dit soort ernstige rellen bijvoorbeeld, zoals bij het Maasgebouw, natuurlijk niet uit te leggen. Nee. Uh, dan grijp je hier naar het strafrecht dan naar de voetbalwet. U wilt veel sneller kunnen optreden in dat soort gevallen? <laughs> Ja, ik wil eerlijk gezegd dat er uh, bij het voetbal een einde komt aan uh, het criterium dat iemand in een herhaling moet uh, treden. En ik wil dat de maatregelen die je kunt opleggen ook langer zouden moeten kunnen duren. Ik heb uh, ten aanzien van de Maasredder en de Maasgebouwredder vorige keer uh, uh, een maatregel opgelegd. En ik moest met ogen zien dat ergens in december de maatregel afgelopen was... terwijl het de lieden zijn die ik graag ook nog met oud en nieuw thuis had willen ja, houden. Ja, precies. Nou, dat wil de Kamer ook graag, he. Die willen van maximaal drie maanden naar een jaar. Uh, er is ook kritiek op u als bestuurder. Dat uh, is kritiek die komt van de politiebonden. Die zeggen, gemeenten kunnen veel meer doen. Bestuurders, burgemeesters gebruik, maken eigenlijk te weinig gebruik van die wet. Uh, omdat gemeenten er veel geld mee verdienen... staan ze bijvoorbeeld veel horeca toe in de omgeving van stadions. Dat moet Ophouden. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik sta geen horeca toe in de omgeving van het dus Ik snapte die kritiek op geen enkele manier eerlijk gezegd. Uh, als er een, een plek is in Nederland waar die wet gebruikt is afgelopen jaren zeer intensief, dan is het Rotterdam wel. Uh, ik heb zelfs uh, rond een, een bekerfinale afgelopen jaar, dat was een totaal alcoholverbod in Rotterdam uh, afgekondigd. Uh, uh, wat ik begrijp van de bonden is dat ze veel meer vaker zouden willen dat een alcoholverbod in een grotere omgeving van een stadion wordt, uh, wordt opgelegd. Is dat haalbaar? Ja, dan ga nou, Ga je maatschappelijk leven platleggen? Dat is een onzinnig voorstel. Wat natuurlijk wel uh, te doen is, en dat is wel iets waar, waar we wel met elkaar over moeten kunnen spreken, is dat veel meer wedstrijden om half één beginnen, want dan hebben ja. die like, weinig tijd om zich uh, vol te zuipen. Maar ja, dat botst tegen het commerciële belang van het uitzenden van voetbal... voetbalwedstrijden uh, live op de TV s avonds. Ik heb uh, even... na, na aanleiding van uh, recente ontwikkelingen bijvoorbeeld uh, de, de KNVB gevraagd om uh, het aanstaande duel uh, Feyenoord-Utrecht om die niet zaterdagavond te laten spelen, ja, maar om ja, dit te verplaatsen... na, na zondagmiddag half één. En, en dat we, is ook, ook geregeld. Want ja. laten we duidelijk zijn, alcohol is echt een van de grootste problemen hè, bij dat voetbal. Misschien wel het grootste probleem, eerlijk gezegd. Ja. Ja. En, en daarnaast moeten we ook onderscheid maken, vind ik, tussen hooligans en de vele goede supporters. En ik ga u een klein nieuwtje vertellen, want wij gaan in Rotterdam... Uh, met in de gaan van komende zondag uh, experimenteren met het belonen van goede supporters... door die ook snel toegang tot het stadion te verschaffen. Dat, dat heet dan een fast lane. En dat werkelijk degenen die wij kennen als uh, overlastgevers en, en lastpakken, dat we die dus ook veel meer tijd en, en, en mogelijkheden hebben om dit te controleren op allerlei andere dingen. Dus je moet onderscheid maken tussen de grote familie die werkelijk uh, komt voor het voetbal en, en, uh, en, uh, en de andere lui die hier komen om rijden te schoppen. En daarnaast heb ik nog het probleem dat ik eh, in Rotterdam te maken heb met supporters van Feyenoord die overal vandaan komen. Dus mijn juridictie om iemand een verbod op te leggen. of om iemand een meldplicht een, een op te leggen. Ja. hangt af van de vraag of collega's elders in het land bereid zijn aan mijn verzoek te voldoen. En zijn ze daar dat moet altijd? Op einde zijn ze dat altijd? Of zegt u van nou, daar kan het ook nog wel beter? Ja. Nou ja, daar moet je helder over zijn, wat mij betreft. Uh, de, de burgemeester van de gemeente waar uh, deze welschoppels uh, in actie komen... die krijgt de bevoegdheid om het op te leggen. Ook anderen aan, aan, aan, aan supporters, aan, aan hooligans die niet in zijn gemeente wonen. En dat de collega-burgemeester van Katwijk of van Den Haag het gewoon uitvoert. Dan ben je daar helder in en, en transparant en dan is het ook sneller te doen. Uh, nu moet ik een brief sturen naar de collega-burgemeester van Katwijk... met het verzoek om meneer X nog eens even te kunnen beoordelen. Ja. En hij kan tot een andere conclusie komen dan ik misschien gekomen zou zijn. Veel te ingewikkeld, ook op deze manier. Ja. Burgemeester Aboutalem ja. van Rotterdam, die dus wel iets kan met de voetbalwet. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Te duur boeren door de tandarts. 15 rekent wel heel veel te veel. Dat hoort u zo meteen. Uh, gaan we ze eens even ter verantwoording roepen aan de tand voelen, zoals dat heet. Uh, eerst naar de verkeersinformatie. John Bakker, haha, leuk. Ja. Uh, het is wel druk, he, op de weg. Uh, ja, het is een stuk meer dan gebruikelijk en dat heeft vooral te maken met wat, uh, wat ongelukken. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Valkenswaard, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein, 3 kilometer. De linker is daar afgesloten. Ook een aanrijding op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Gratum. Daar staat 4 kilometer file en de rechter is daar afgesloten. Ook een aanrijding op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout-Zuid. 4 kilometer file en een afgesloten rechter rijstrook. En op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven zorgt een ongeluk bij Moergestel voor 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het vrijgeven van de tandartstarieven heeft tot nu toe niet het gewenste effect gehad. Goedkoper is nog niet geworden en de kwaliteit kan ook nog niet heel veel verbeterd zijn. De meeste tandartsen hebben zelfs hun tarieven met enkele procenten verhoogd. En zo'n 15 van de tandartsen heeft de tarieven zo stevig verhoogd... dat ze soms twee maal zo duur zijn als goedkopere collega's. Blijkt uit onderzoek van de NOS onder 250 tandartspraktijken. Daar gaan we over verpraten met de voorzitter van de beroepsvereniging van tandartsen... en specialisten, de NMT, Rob Barnasconi. Goedemorgen. Goedemorgen. Tweemaal uh, in rekening, zoveel in rekening brengen bij de patiënt als een collega. Dat kan niet de bedoeling zijn? Nee, dat kan inderdaad niet de bedoeling zijn. We zitten nu in week vier van een experiment wat uh, drie jaar gaat duren. De voorwaarden van uh, minister Schippers die zijn klip en klaar. Ik heb zelf de minister zulke heldere voorwaarden horen stellen... De NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, die kijkt naar de kostenontwikkelingen en die monitort dat heel goed. Maar we monitoren, net zoals de NOS, monitoren wij het natuurlijk ook. En we hebben natuurlijk groot en goed zicht op alles wat er gebeurt in de praktijken... ook qua tarieflijsten. En we zien net als de NOS zien we dat het grootste gedeelte van de beroepsgroep... geen gekke dingen doet. We zien ook een enorme variatie. En wat wij ook zien, en daar doelt u ongetwijfeld op, uitschieters omhoog. Maar we zien ook uitschieters... Omlaag. Ja. Nou, we zitten in een experiment. Uh, Partijen hebben ook lopende dit jaar uh, alle gelegenheid om, om tarieven bij te stellen. In mijn eigen praktijk doe ik dat ook. Ik heb nu al gemerkt dat een aantal tarieven echt aan de lage kant zijn... en een aantal tarieven aan de hoge kant. Dat kan ook lopende de rit worden... Uh, Bijgesteld. Maar, maar wij wacht nemen ook geld Even, want u zegt. Gedurende uh, het proces komen wij erachter dat sommige tarieven misschien wat te hoog zijn en sommige te laag. Ja, omdat het namelijk een heel nieuw systeem is. Dus we uh -huh. hebben de afgelopen half jaar. hebben we ongelooflijk veel werk verzet als praktijken. monty orthodontisten, ochtendontisten, en tandartsen. Om voor het eerst in ons uh, werkend bestaan zelf die tarieven te mogen uh, vaststellen. En da dat is echt een behoorlijke exercitie. En ik. Hebben ook in mijn praktijk gemerkt dat het hier en daar gewoon hartstikke moeilijk is. waarom dus merken... maakt het zo moeilijk dan? Dat moet ja. u even uitleggen. Nou, het is zo moeilijk omdat het een heel nieuw systeem is. Dus nou ja. we hadden vroeger hadden we 400 verrichtingen. Dat was een lijstje wat voor patiënten niet te doorzien was. En nu hebben we 180 prestaties die zijn opgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit. Nou ja. En wij moeten dan... waarom maakt het dat duur? Waarom maakt het dat dan bijvoorbeeld een handeling duurder? We hebben, we hebben ja, even die lijst. Hè. Laten, laten we naar een concreet nou, geval moet... gaan. Even naar de lijst die we hier hebben door de NOS uh, onderzocht. Ja. Blijkt bijvoorbeeld dat, nou, ik neem maar eventjes... een, een Smile dent, Dental Studio in Maastricht uh, of Arsleen Amsterdam... daar kost een kroon 200 euro. Kijken we naar uh, Den 2, in Hilversum, daar is het 550 euro. Ja. Hoe verklaart u dat enorme verschil? Ja, het zijn dus twee uitzitters. Naar Ik denk dat de, de partij in, in Hilsum er even heel goed naar moet kijken. Want je moet ook oppassen dat je qua investeringen en deskundig personeel niet zo laag onder de kosten gaat zitten dat de kwaliteit in het geding komt. En wij gaan ook naar partijken toe die aan de bovenkant zitten. Ik vind het een mooi voorbeeld. En dan gaan we kijken naar die partij. Dat doen we actief. Want wij hebben natuurlijk die signalen ook. En dan kijken we, wordt in die partij, worden er allerlei nieuwe alle nieuwste technieken toegepast, uh, is de dienstverlening van een heel ander niveau en uh, de service mm. totaal anders. Want het, heel zou dus, het, zou dus, het zou dus verklaarbaar kunnen zijn en dan zegt u dan kan de patiënt daarvoor kiezen of niet? Ja, kijk, ze moeten het weten. En dat is nou het mooie van het nieuwe systeem. Dat patiënten veel meer zicht hebben. Uh, dat dat bewijst u zelf. Want u kunt nu dit soort programma's maken omdat u zicht hebt op uh, uh, prijzen, tarieven en praktijken. Ja, dat kon vroeger helemaal niet. Dus patiënten hebben dat inzagen ook. Maar als een patiënt kiest, wetende wat er wordt gevraagd in een bepaalde praktijk, voor die praktijk, dan is dat zijn dus eigen keuze. Want maar patiënt... wacht even, verstaan... dat, dit is wat u nu zegt, dat, is, dat gaat niet op. En, en dat, is, dat is ook het probleem van, van de marktwerking die nu is ingevoerd. Er zijn meer patiënten dan tandartsen, dus nee. die kunnen doen wat ze willen. Nee, nee, daar heeft u dus volstrekt. blij dat u die vraag stelt, anders had ik het er zelf proberen tussendoor te zeggen. Het is echt een misvatting, echt een misvatting, dat aanbod en uh, vraag niet goed in balans is. In Nederland is er geen tekort aan tandenkundige zorgverlening. Dat bewijzen niet alleen de cijfers die wij hebben, maar ook het capaciteitsorgaan heeft onomstotelijk vastgesteld dat Nederland de verhouding tussen patiënten en tandartsen nog nooit, nog nooit zo gunstig is geweest in het voordeel. Van de patiënten. En wat ook belangrijk is, mevrouw Rens, is dat wij als tandarts hebben een duidelijke vertrouwensrelatie met onze patiënten. Als er iets gebeurt wat die relatie beschadigt, kijk naar uw eigen tandarts, dan ja. hebben juist wij als tandarts daar de grootste moeite mee. Maar meneer, dus... meneer Barnes-Coni, nee, nog even kort, want we hebben niet zoveel tijd meer. Gaat u naar uw dure collega's toe om te zeggen dat ze er iets aan moeten doen? Want minister, stop dit experiment hè, als het te duur wordt. Nee, we zorg, in verhouding tot vorig jaar, zonder onderbouwd verhaal, uh, idioot de pan uit zou reizen, dan stopt de minister. Dan begrijpen we dat trouwens ook. Ja. En wij, ja, we wij gaan actief, dat doen trouwens sommige verzekeraars ook, en hier en daar doen we het zelf samen, uh, gaan we richting uh, uit de paslopende praktijk aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant, want daar ligt een, een, wat mij betreft nog veel groter gevaar, want we moeten niet aan denken dat de kwaliteit in het geding komt. Nee. We gaan daar actief uh, ...op af en we hebben er ook vertrouwen in... ...en ik zou eigenlijk willen oproepen... ...geef dat experiment van drie jaar nou gewoon eens een Even een kans. kans. Rob Barnasconi, voorzitter van de beroepsvereniging... ...van tandartsen en specialisten. Dank u wel. Graag gedaan. En op onze website vindt u trouwens al die tarieven... ...op een rij, op nos.nl. .no. Goed, we gaan even naar de Commissie de Wit nog. Waarom werd de redding van ABN AMRO... ...zoveel duurder dan geraamd? Commissie de Wit, de parlementaire enquêtecommissie... ...die de bankencrisis van 2008 onderzoekt... ...kwam daar eind vorig jaar toch niet helemaal uit. En daarom zijn er deze week extra verhoren van politici, bankiers en topambtenaren. Nou, gisteren was de eerste dag, gevolgd door onze verslaggever Wilco Boom. Wilco, weten we het nu wel? Nou, we weten het een beetje. De commissie heeft gisteren vijf mensen verhoord en dat heeft wel wat nieuwe informatie opgeleverd. Het staat nu wel vast dat de bank minder waard was dan werd gedacht toen die bank werd gered in oktober 2008. Maar hoeveel precies is nog altijd heel moeilijk op te lossen, want niet alle raadsels zijn opgehelderd. En wat gisteren in elk geval heel erg opviel, is dat topambtenaar Erik Wilders van het ministerie van Financiën bij de commissie moest toegeven dat hij pas gisteren morgen tot de ontdekking was gekomen, en, uh, meer dan twee jaar na de redding... tot de ontdekking was gekomen dat er bij hem een misverstand was ontstaan... ter waarde van 2,3 miljard euro. Mm. Uh, en dat dat misverstand er uh, de oorzaak van was geweest... dat er in elk geval voor dat bedrag uh, de waarde van ABN AMRO te hoog uh, was ingeboekt. Nou, Die ontdekking had hij gedaan tijdens het verhoor van de bankiers van zakenbank Lazar... Uh, gistermorgen vroeg. Die had geassisteerd bij de redding van ABN AMRO. Vanmorgen begreep ik voor het eerst dat er een kapitaaltekort is. Wat dacht u toen u dat vanochtend uh, hoorde? Um, ja, dat soort termen wil ik zeker niet hier gebruiken. Um, Mag iets maar ik diplomatieker, ik was, uh, maar wat dacht u? Nou ja, um, herinner ik het me zelf dan zo verkeerd? Tja, dat had Wilders dus inderdaad verkeerd begrepen... En uh, voormalig toezichthouder Rudy Kleiweg van de Nederlandse Bank... die gisteren aan het einde van de dag werd verhoord... die was niet te beroerd om nog even wat zout in de wond te wrijven... toen hij werd verhoord door de commissie. In een brief uit 2009 aan de Tweede Kamer... had toenmalig minister Bos van Financiën het volgens Kleiweg al heel precies opgeschreven. Ik heb nog even erbij gezocht. De brief die het ministerie van Financiën uh, aan uw Kamer heeft gestuurd... in die brief staat, uh, staat klip en klaar dat het een, een, een negatieve boekwaarde was... Dus als, als de heer Wilders zegt, ja, dat, dat heb ik niet zo begrepen. Uh, dat heb ik pas vanochtend begrepen van Lazar. Dan heeft hij een lange tijd een, uh, dat niet goed begrepen. Ja, lange tijd niet goed begrepen dat er ergens nog 2,3 miljard tekort was. Maar dat verklaart Wilco natuurlijk niet de totale hoge prijs van bijna 17 miljard. Weten we wel waar die nou vandaan kwam? Nou, Volgens Kleiweg was het, uh, van de Nederlandse Bank was het allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Ik denk dat, het overigens dat hij een van de weinigen is die dat vindt. Maar hij zei bijvoorbeeld dat ABN AMRO extra geld nodig had, 6,5 miljard, omdat de bank werd uh, verzelfstandigd. De staat kocht destijds Fortis Bank Nederland. ABN AMRO was daar een dochter van en werd daar uitgehaald. En om die reden moest er dus volgens Kleiweg uh, ruim 6 miljard extra in. En zo had Kleiweg meer voorbeelden. En het is volgens hem ook absoluut niet waar dat de Nederlandse bank, zoals de afgelopen tijd vaak is gesuggereerd, onvoldoende informatie beschikbaar had gesteld om de waarde van ABN AMRO te berekenen. Maar is al deze informatie, is dat ten tijde van de onderhandelingen doorgegeven binnen het team waarderingen? Aan de heren van Lazar en of aan de, heren, aan de heer Wilders? Naar mijn weten uh, is dit soort informatie allemaal gedeeld. En, uh, en, en daar heeft men samen aan gewerkt. Ja, volgens de Nederlandse bank is dus alle informatie gegeven, zijn alle noodzakelijke cijfers op tafel gekomen... Maar Kleiweg moest ook wel toegeven dat sommige berekeningen pas na de redding van ABN AMRO konden worden gemaakt. Omdat cijfers toen pas definitief werden. Er zijn dus ook nog wel meer onduidelijkheden. Ze wisten bijvoorbeeld niet dat er voor Fortis Nederland een hogere buffereisen golden dan voor andere banken. De commissie moet dus morgen op de tweede en laatste dag met onder andere Nout Wellink en, en, en oud-minister Bos weer vol aan de bak om dit bord spaghetti te ontwarden. En als dat dan lukt, dan kunnen we misschien ook vaststellen hoeveel er Precies te veel is betaald voor Fortis Bank Nederland en ABN Amro. Wilco Boom volgt de extra verhoren van de Commissie De Wit. Wij rezen snel door naar Mark Robin Visser. Die heeft Utrecht verlaten. Eh, op zoek naar de oorzaak van forse daling van verkeersboetes. Heeft dat nou echt allemaal met de crisis te maken, Mark Robin? Nou, dat hebben we vanmorgen gehoord hè, van de verkeersofficier. Die zei, er wordt minder auto gereden, gereden, dus minder boetes. We hebben vanochtend ook gehoord, heel veel wegwerkzaamheden... waardoor de trajectcontrole op de snelwegen vaak uitstond. Dat is ook een reden dat er minder boetes zijn uitgeschreven. En meneer Looyen van de Raad van Korpschefs... die heeft misschien ook nog wel een theorie. Nou, we hebben daar geen onderzoek naar gedaan. Maar wat betreft de aantal staande houdingen... Het zou het best wel kunnen dat de agenten meer waarschuwen eh, en dan bekeuren. Maar daarnaast, uh, waar we heel erg op gestuurd hebben de afgelopen jaren, is dat er ook veel meer gaan doen aan opsporing in het verkeer. Dat betekent waar je vroeger met een simpele bekeuring uh, wegkwam, dat we nu veel meer gaan, uh, de auto gaan bekijken. En als het blijkt dat bijvoorbeeld een koevoet in je achterbank uh, ligt, ja, dan gaan we daar verder op uh, rechercheren. Ja, laten we eerst eens even naar, naar, naar dat eerste uh, dingetje kijken. Uh, er wordt meer gewaarschuwd. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat vorig jaar die bonnenquota voor de politieagent is uh, vervallen. Dat zou kunnen, maar daar hebben we nogmaals gezegd uh, geen onderzoek naar gedaan. Dus dat kan ik niet uh, bevestigen. Um, wat je wel ook zou kunnen zijn, dat is voor, dat je voor de minder ernstige overtredingen... eerder gaat waarschuwen dan bekeuren. Ja, wat mij dan toch ook opvalt in die cijfers is bijvoorbeeld... een kwart minder boetes voor roodlicht overtredingen. Ja, dat is niet echt een overtreding die uh, snel door de vingers zal zien. Uh, wanneer je echt door het rode licht rijdt op een gevaarlijk kruispunt... dan wordt er gewoon voor bekeurd. Dus die verklaring kan ik u uh, niet geven. En verder vertelt u, je bent als politie wat langer bezig met één voertuig... in plaats van maar doorschrijven. Ja, ja waar je vroeger dus s nachts uh, voor een kapotte autolamp uh, iemand uh, bekeurde... en vervolgens weer wegging om dan de volgende weer te gaan bekeuren... zie je nu dat we uh, veel meer de mensen gaan, de, de auto gaan doorzoeken. Ja, dus meer mag... aandacht geven. Ja, dus dat is een verandering die, uh, van, van beleid, ook een verandering van aanpak. Dat is zeker een verandering van beleid, omdat we vinden dat uh, heel veel criminelen... en woninginbrekers en dergelijke, die uh, begeven zich op uh, de provinciale wegen en dergelijke. Dus uh, wanneer we zien dat er een in de huis een woninginbraak is, dan zijn we er extra op uh, gespitst. Ja. Even kort, bent u blij met die uh, mindere boetes? Uh, of hoe moeten we dat zien? Nou, het is maar uh, hoe je het bekijkt. Hoe je het bekijkt, precies. Bij, uh, verkeershandhaving is natuurlijk heel belangrijk, laten we dat erop stellen. Maar daarnaast hebben we als politie ook een taak op het gebied van de hulpverdeling en een taak op het gebied van de opsporing. U heeft nog meer te doen, dat is duidelijk. Meneer Looijen van de Raad van Korpschefs, dank u wel. Graag gedaan. En zo dadelijk na het journaal van 9 uur gaan we het hebben over asbest op scholen. Dat moet weg, Daar moet wat aan gebeuren, zegt Joop Adsma van Miljaar. De bekendste dierentuin van Nederland, in Emmen, gaat verhuizen tot verdriet van de oud-directeur. Omdat ons levenswerk tegen de vlakte gaat. De nieuwe dierentuin kost 200 miljoen.